Wij beginnen de zogarles 221, op de pagina Kuf Samig zijn 167. regel 3, wij beginnen met de nieuwe Mamar. Mamar, Mi zot. Maar, maar, mi, zot heet het eh, bestaande uit twee woorden, mi en zot. Mi weten wat mi is, ja? mi is bina. En zot is de malgoed. En als we dat gewoon vertalen, letterlijk vertalen, ver, ver, uh, vertalen we dat het komt uit de. Um, uh, eigenlijk uit, uit het hele geschrift. Er wordt ook gezegd, misot, wie is dat? Maar eigenlijk, dieper genomen, dieper gezien, dieper, die diepere betekenis is misot, wie is dat? betekent bina en malgoed samen. De hele, hele, clue is om onze malgoed, de wens om te ontvangen voor onszelf te verbinden met die bina. Dat is de... de alles draait er om, niets anders. Alleen dat en de wijze waarop, dat is wat wij leren in onze studie. Vier. Eigenlijk is het niets eenvoudiger is dan de kabbala. En de gelijkertijd is de steen de zaans Want men denkt altijd moeilijke dingen dan het is. Alles is in de mens. Overal hebben we, telkens hebben we de toestand van niet goed, die correctie nodig heeft. Geen andere uh, manier van correctie bestaat. Ik bedoel, zo is het, het mechanisme dat het ingesteld is van boven. Altijd omhoog brengen en dan boven correctie doen en dan weer terug uh, verrijkt, terugkeren ontvangen de, de hemelse mannen en weer teruggaan. en er is nooit dezelfde plaats, waar we terugkeren, het is altijd verder, altijd hoger, altijd de kracht, die, waarbij dus de, met elke dag, met elke correctie, de kracht van de, zeg dat, de overwinningskracht groeit, neemt toe, de overwinning over de dood, dat is wat wij doen, de dood steeds overwinnen, en dat is mi zot. Wie is dat? Mi is een bina, eenmaal goed, is zot. Zot betekent dat deze. En dat is een vrouwelijk. En dat is zo, so, we zouden het zeggen, aanwezend voornaamwoord. Zoals als men met een vingertje aanwezen zeg maar dat, dit of dit. Vier. Oort. Koeff. Samig tet. Watag Rabbi Elazar we amar. Mi zot ola ola minamidbar. We gomer. De regel 4 Ot kuf samig tet. 169. Watag Rabbi Elazar. Rabbi Elazar opende, opende een vers wat hij behandelt en zei en zegt: uit de Shira Shirim, de lider, lider. Of we weten wat het is: leider, leider. zot ola mina mitbar. Wie is dat opstegende van uit de woestein? Enzovoort. Interessant is dat ook uh, Yeshua gebruikte dit vers, really? toen. Uh, toen uh, ik twee leerlingen van Johan, uh, van uh, um, jo jo jo jo ja, de, um, Johannes de Doper, zoals men dat, dat noemen. Toen kwamen ze bij hem om te vragen of hij dat is, of hij de Mashiach was. En hij vertelde en kijk nou, dit en dat en dat, dat die, de blinden gaan zien enzovoort. En daarna had hij gezegd, was dat had hij verteld over, over hem, over de kracht van Johanan. Van, uh, hij had gezegd dat, hij gebruikte dan dit, ook dat vers, uh, wie, wie is in de woestijn, dat is ook dus, hij ging ook in de woestijn, Jochenan, uh, Jochenan uh, Amadbil, hij ging ook in de woestijn als symboliserend eenmaal goed, ja, die uh, in de woestijn is. En uh, dat zij, de tijd is gekomen om haar te verbinden met de Bina. En dat is ook wat wij hier leren. Wij zien het wel, een parallel, geweldig parallel, met um, wat daar plaatsvindt. Dus, wie is dat? Wie is dat? En dat is Zot. Wie is dat die... Um, opsteigt, letterlijk, steigt op uit de woestijn, enzovoort. misod vijf klada, de trin kadash kadushin, de trin almin, vachibora chada, we chada. Mi hij neemt nu de twee woorden, In nog eens wie is dat, en zo, dus, wie is dat? Deze die twee woorden bevatten uh, twee, die bestaan uit twee heiligen, Twee heiligen, heiligen. vijf, de drie armen van twee werelden, begrepen, in één verbinding, in één in eenheid. Woukeshura en een verbondenheid. Punt. Ola. Mamash, zes, limehavi, kodesh, kadashin. De kodesh, kadashin, mai. En in de hier is het zo, we moeten het zijn, geloof ik, mem, gewoon mem, dubbele apostrof, en jud. Net zoals onderaan heb je ook specifiek gezien. Mem. Je wil field field Volgende. Weet je het hebben we Deha Begin kodishin mi. me De ha mi Begin acht kala. Hij had die twee woorden eerst in nog een schouw genomen, mi en zot. Die dan gaat hij verder in het volgende, woor, volgende woord, ola, steekt op. Hij bekijkt het woord. Ola, steekt op. Mama, slemme hawe kodes, dat werkelijk, zes hawe kodes, om te zijn, heilige der heilige. De ha kodes, kadersin, mij. Want, Heilige der Heilige is mi. Dus niet mij, zoals het hier staat, zoals ik het had. Maar mi, mem, dubbele apostrof, yud. Want, Heilige der Heilige, dat is mi. Weet hebben Zod, en die is verbonden met de zot. Ja, met zot, met het woordje zot, deze. Begin, lebehabe kodisch Kodesh Kodeshin, om te zijn. De regel zeven kodesh, kodesh in om heilige der heilige te zijn. De mal goed is verbonden met, met Bina, die heilige der heilige is en daardoor wordt die heilige der heilige. malgoed wordt ook heilige der heilige. De ha kodesh, kodesh, kodesh in mi, want nog een keer zegt hij heilige der heilige dat is mij. Weet je, bezot, en die wordt verbonden met de zot die malgoed is begin Beginkala, omdat de bruid, omdat zij een bruid is, die mal goed, ulemai en wordt binnengebracht onder het baldakijn, Onder het baldakijn Met de zeer aan Kijk dat het beeld, hoe de kracht, geestelijke beeld, beeld verbeeldingskracht van de zogers, het kan niet anders. Het is een heel andere taal dan de taal van de Kabbalah. De Kabbalah hebben we dat met de feintjes, met die sferoten, zoals we leren bijvoorbeeld met priët ja? Door dat gaan we daarop stegen, daarop stegen. Het kan ook soms lijken wel technisch of mechanisch. Het is absoluut niet zo. Ik voel het absoluut niet zo. Maar zo langzamerhand. Uh, ook dat woord gaat leven verkregen, net zoals de taal van de zoger, veel beelden roept dit op. Want uh, van het, het is eigenlijk, beeld is het, de geestelijke kracht, die van de, die, de zoger, dus de taal van de zoger, dat ons overbrengt. Met de spheroid is het moeilijker aan de ene kant, is het moeilijker om dan elke okay, keer, bijna, de hoe fijn, fijn, weten die eigenschappen van die spherot. dan En dat, dat komt vanzelf, langzamerhand komt het vanzelf. Want zo, ook bij de priëtschaïm, zullen we ook leren de bina van de Asiya. We zullen zien welke kracht is het bina van Asiya. Het is allemaal bina. Maar toch, ja. toch, heeft ze haar regen, smaak, als het ware. De bina van de eh, bria... Stap voor stap komt het wel. De hele bedoeling is dat alles binnen onszelf. Om binnen jezelf te structureren. Eh, alle werelden, alle vier werelden binnen jezelf. Uh, Inkerven in jezelf dat wat we leren. En dan heb je binnen jezelf een prachtig muziekinstrument. Een ja, geestelijk muziekinstrument dat speelt, dat leven geeft, dat bruist. En je bent autonoom en tegelijkertijd ben je verbonden met de hele wereld. En tegelijkertijd kan je helemaal alleen zijn. En je bent nooit meer alleen. Je bent nooit meer uh, eenzaam. Het bestaat niet meer, begrijp je? Omdat je bent. Het leven is in jou. En je hebt niet meer nodig, de ander. Oké, okay, het is prettig om een partner te hebben. Het is altijd prettig, maar, maar, maar eigenlijk. Alles zit in jou, want je hebt een rechts en links vrouwelijk, mannelijk, je hebt in jezelf en de, je kan daarmee spelen, je kan daarmee altijd de, de ene kan vragen, uh, vragen stellen, oftewel vragen stellen, de andere antwoord geven, en de ene kan verzoeken om kracht, de andere geven de kracht. Dus eigenlijk is het gewoon... Uh, uh, It's a mechanism that works on itself. Yeah, that can you, some, as <laughs> yeah, it were, my Frau said that, you sit with yourself and with yourself, uh, how you in conversation with yourself, inner-like working on yourself, and we actually, have no nothing. En niemand nog. Het is eigenlijk een gekke, gekke toestand. Want overal zegt men: jou moet je sociaal zijn, etc. Natuurlijk moet je sociaal zijn, maar het is als, als iets wat secundair is. Sociaal is als gevolg van het sociaal zijn van jou binnen jezelf. Jullie moet je sociaal zijn binnen jezelf. Zijn. Als je niet sociaal bent tegen jouw linkerkant. Hoe kan je dan sociaal zijn tegen, tegen een vrouwelijke buiten jezelf? Hoe? Je hebt, geen, je hebt geen prototype. Je weet niet hoe om te gaan met een vrouw in jezelf, vrouwelijke kant. Hoe kan je dan met een vrouwelijke kant omgaan buiten jezelf? En zo mogelijk. Dat is alleen maar een, een, een, een wishful thinking. Praten. Beelden maken. Oh, hoe moeten we nu vrouwen zijn? Eh, geëmancipeerd, vroeger niet... ...maar in hoeverre moeten we hun vrijheid geven... ...allemaal menselijke bedenkselen... ...terwijl in de kawana staat het... Eh, ...helder... Je moet eerst in jezelf dat die verhoudingen... Ja, ...dan heb je die behoefte naar buiten meer je ...ja, precies... ...dan kan je wel iets hebben... ...maar dan heb je niet... ...je niet afhankelijk dan van die ander... ...je bent niet afhankelijk dan van... ...kijk de hele wereld hoe zit... ...je kan het niet zien... Kijk nou hoe de hele wereld, de hele wereld zit in de angst, in de paranoia van, in, moet je zo zien, elke weekend, elk weekend is een geweldige, uh, uit, hoe zeg je dat, een geweldige uh, uh, een, een vorm van een uh, leed van een mens. Als een man met een vrouw gaat naar buiten, ergens uit, Jongens, ik zeg het allemaal. Oké, okay. de ouderen die zijn al uh, gehecht aan elkaar opdoen. Uh, die, die, die, die dan uh, ook dan dan is het ook soms veel, veel problemen ontstaan. Je ziet het ook niet. Maar vooral jongeren en uh, wat, wat middelbare leeftijd. Altijd lopen zij, altijd het gevaar en altijd zijn ze bang dat hun partner weg zal, van hen weg zal, zal ja. lopen. Altijd angst voor het verliezen van de partner. Ja. Waarom deze angst? Deze angst komt alleen door het feit dat van binnen deze partner is er niet. Van binnen is er geen, geen niet ontwikkelde kant van die partner in jezelf. En daarom is er iemand, iemand uh, uh, zo angstig. In de zaal is steeds omdat... Men projecteert de, de tweede helft van zichzelf op een buitenwereld. Op iemand anders. Ja. Ja, ja zoals mijn vrouw heeft, erg mooi had gezegd. Gisteren erg mooi iets. Iets, een soort mopje. Maar erg mooi had gezegd wat treffend is. Hij had gezegd iets van... Uh, van we weten in Mars, ja, is een pla planeet, ja. ja. Er wordt ook gezegd: bestaat er het leven op de Mars of ja. niet? Dat weten we niet zeker, Dat is niet bewezen. Maar dat het leven hier op Aarde niet is, dat is zeker. <laughs> Zoiets als zeggen: dat het hier niet is, dat is zeker. <laughs> ja. En allemaal omdat, omdat de tweede partner, men verknoeit in zichzelf. Het vermogen om de tweede partner te vinden. En dat is wat, wat, wat hier ook hij zegt. Me Mie Mie en zo. zo ah. no. Me en zo. Dus dat is een bina en die malgoed. Rechterkant en de linkerkant. Dan kunnen we zeggen serampien en, en malgoed. Maar het is ook een eigenlijk. De rechterkant van de serampien altijd put van de bina. Dus eigenlijk de wens om te geven. Dus eigenlijk zeggen, bina en. Maar nou goed, wij gaan naar beneden, naar de Hassulam. De rechterkolom, de regel, hey, de regel, hoe heb ik het gezegd? Huh? Ja, maar de, de regel. Vier, maar bij mij hebben dat, mevrouw heeft dat mij cijfertjes gemaakt hier, begon met de regel 1. Ongelukkig, maar dan is, het, dan is het vier, ja? Ja. vier of vijf de regel, 5 ja. of vijf oh, de regel. Ja, Doe we nee, maar 4. Nee, hoor. Of five? vijf. Als een een, twee, vijf. Also dan 1, 2, 3. Dan hebben we 5. 4, ja, en 5. Oké, okay. we beginnen weer met vijf oh, ja. En dan zes, zeven, Oké. Okay. Oké, okay. heel uh, goed. De regel 5. De rechterkolom, um, maar mi zot is de vierde regel voor ons. En de vijfde regel is um, de referentie van de oot koef samen teed. Wat dacht Rabbi Lazar we Goele. Ik vertel het direct, want we hebben de vertaling al gehad. En nu alleen maar extra's. Yes. En in dit breus. Mm -hmm. Wat hij nog extra geeft. Patach Rabbi Lazar, wa, maar Rabbi Lazar opende en zei: Zes. Mizot o la mina bibara, hij citeert de, de, de vers a vers uit Shir, Shir Hashiri met lied der Wie is deze die opsteigt uit de woestijn? Enzovoort. Mizot, wie is deze? 7. Hoe klal Shel Ste Dat is het, eh, het totaal van twee heilige, twee heilige Kedusot. Ste Kedushot. van twee werelden. Acht. Shahem, heeft geeft ons even een kleine toelichting hier al binau, Welke twee werelden zijn binau, maar goed? Oftewel de lage wereld, de hoge wereld en de lage wereld. Bachibore gaat, gaat, in één een eenheid en één verbinding met elkaar. Negen. Ola, een ander woord uit dat vers. Ola, stijgt op. Zo dat zij dat werkelijk opsteegt om heilige der heilige te zijn. Ki mij want mij de heiligtien, dat dat de bina is. Joodkodeskodeshim zij is heilige der heilige dan weet je wat der is. En niet in plaats hier op aarde dat, het, dat men dat heilige als heilige der heilige ziet. Ook hier op aarde was het ook zo dat men in de tempel, het was de plaats, daadwerkelijk de plaats wat men uh, zag als heilige der heilige, dat daar ook alles werd ingesteld naar de kracht van de bina. Naar de kracht van het geven. Ja, daarom het was een, het was een geweldige werking, hoe Moshe heeft het allemaal, die krachten had, om die geestelijke krachten, hij wist de geestelijke krachten, te vertolken, weer te geven in materialen van deze wereld, want alles is boven en beneden, is het ook zo, wij kennen dat absoluut niet, bijvoorbeeld in de woestijn hadden zij de, de boomsoort schietje, So, dat was een, een speciale boomsoort, dat groeit niet meer, begrijp ik? Want samen met het heilige verandert het heilige ook, ook de, de kwaliteit van, ook van de andere, van de materiële dingen. En we weten dat in de heilige der heilige, dus één uh, uh, keer per jaar, uh, de kogel Kohen de de overpriester, hij had zich speciaal moeten voorbereiden, een hele jaar voorbereiden, ook een nacht daarvoor, had hij zich voorbereid en de hele nacht werd hij wakker gehouden. Want God verhoede dat aan hem iets zou gebeuren. Bijvoorbeeld een nachtgebeuren of zo. Dan is je niet meer, kan hij helemaal niet meer staan voor de schepper. Eigenlijk ook in onze tijd is het precies hetzelfde. Daar hebben we bijna gezegd nee. Omdat zij moeten wel de hoge vol hebben. Dan zeggen ze de zee nee. Uh, als iemand bijvoorbeeld nachts een, een nachtgebeuren heeft dan hadden ze vanaf na de tweede, vanaf de, de, toen de, de tweede tempel opgebouwd werd, dus 70, 70 jaar na de, de vernietiging van de eerste tempel, toen hadden ze gezegd, nee, oké, okay, ze mogen wel komen in de tempel, ook wanneer zij ook nachtgeburen hadden. Maar eigenlijk, ja, omdat ze hadden gezegd, waarom hadden ze gezegd? Ja, dat is niet meer, waarom? omdat het niveau natuurlijk van van hen was het al niet meer dan van het, dat dit niveau als van, die, van de van vroegere dat dat ze gezegd, zegt oké okay, zoals nee zoals in onze tijd zeggen ze zand erover ja uh, laat maar dat alles dus, geef, geef toe toegeven hè? zonde geef toe aan de zonde ja dat is ook in onze tijd je mag alles doen alles wat je wil zeggen ze oké okay, is goed maak geen probleem alles mag zo so was het ook dan. Maar eigenlijk ook nu is het precies hetzelfde. Niets, niets veranderd. Als iemand bijvoorbeeld vrijdag uh, nacht... of uh, op deze bijvoorbeeld een, uh, een nachtgebeuren heeft. Dus ik zeg niet dat het niet in contact met een partner is. Dan maar gewoon nachtgebeuren gebeurt dat het aan hem. Dan mag die niet eigenlijk... zou die het beter doen... Socialer, om niet te komen op de niet zaterdag of uh, te gaan naar een synagoge. precies hetzelfde geldt geld ook voor de voor de christenen, bijvoorbeeld om niet naar de kerk te gaan, om daar want jij ziet het niet wat je niet ziet, wat de mens dan niet ziet, hij gaat de ander ander gaat ervan proeven. Begrijp je dat? Ja, ja, ja. Altijd we zijn allemaal verbonden met elkaar. Want zij zijn verbonden met elkaar bijzonder, want zij zitten dan als massa bij elkaar. Dus als iemand zit naast of waar dan ook daar. En die heeft zo gehad zoiets. Natuurlijk dat een stukje klipot hebben hem al aangetast, deze mens. En dan natuurlijk ook zijn aantasting van zijn klipot raakt ook jou aan. Kan niet anders. Yeah. We hebben, we, het is geen comedie. Het is, het is zo. Het is of zuiver of niet. Alle vormen van zuiverheid is er. En maar zij hadden dus die Kodesh Kodeshim, de helige der helige in de tempel. Ja? Dus die, oh, de hoge priester mocht één keer daar naartoe komen. Hij had een geweldige voorbereiding getroffen. En de hele nacht niet geslapen. En steeds moest werken aan zichzelf eh, om zichzelf net, bijna als engel te maken. Het is, het is een verschrikkelijke taak wat zij hadden deze kohanim, ja, de, de nakomelingen van afkommelingen van, af, af, van uh, Aaron. Ze, welke taak hadden ze? Kijk nou, dat zijn de zijn, ook, ook dat is nog een zinnebeeld van Yeshua. maar Kijk nou, welke taak hadden ze? En dan niemand weet. Dat is een dienst. En niet een komedie, alleen maar een show maken met een kleedee. Oh. Maar niemand, men wist absoluut niet zeker, en het gebeurde regelmatig dat die Kohen Gadol dat die ging daar in deze plaats, heilige der heilige hoe die ingesteld werd dat is de Bina hij moest opstijgen van binnen en hij moest komen daar in deze plaats wat, wat heet, heilige der heilige en daar was de spanning zodanig door al die materialen, door alles was zo spanning daarin binnen dat als hij iets aan hem, iets man mankeerde, dan uh, ging je dood. En dan niemand kon naar binnen komen. Dan hadden ze zo'n van die krukken, weet je, zo'n krukken, dan hadden ze hem gewoon net als, net als uh, kadaver gewoon uh, aange, zoveel, aange, aangehakt en gewoon eruit gesleept. niemand dorst daar naartoe binnen te komen. Dat heilige, waarom? Zo'n heiligheid, dat is. Het prototype, het prototype van hoe goed stijgt op naar boven, naar de binnen. Zoiets moet jij ook ervaren wanneer jij komt naar de binnen. Zo'n gevoel van van van, ah, van van de wens om te ontvangen voor zichzelf die stijgt op naar iets, naar een heeland, naar de hoge wereld. Zo van binnen hebben we dat gevoel van, jij verbindt jezelf met de hoge wereld. Het is alles binnen jezelf, maar het is en overeenkomt met die Bina, Bina van deze wereld, Bina van de Asiya, Bina van allerlei vormen van de Bina. Maar elke Bina dan verbonden is met elkaar. Dat is de Heilige der Heilige. is in het midden. Dus welke Mi is Bina? En zij is Kodesh Kodeshim, Heilige der Heilige. het en zij is verbonden met de zot. Shihi malchut elf, welke zot is malchut? Bij Shviel, shihi malchut is Opdat de malchut zou opstegen de twaalf shihi kodesh kodeshim, naar de plaats die kodesh kodeshim, zodat de malchut ook zal worden kodesh kodeshim, heilige der heilige. Want een lagere die opsteeg naar een hogere wordt als hogere. Min Hamidbar. En heb je nog een woord? I steen, min Hamidbar. I wat betekent I do steen? dat was zeggen dertien Kijk, min Hamidbar, je is dat Daar staat geschreven. Elders dat min Hamidbar, je is Letterlijk is het. Vanuit van de woestijn of door de woestijn, vanuit de, de woestijn, de woestijn of het woestijn. Vanuit de woestijn zal Zot, deze, maar goed, zal erven. Ook dat is nog niet voor ons niet zo, niet zo helder. Wat betekent het? Vanuit de woestijn zal, zal Zot, oftewel maar goed, zal erven. Legiota Kala om bruid te zijn. En om binnen te komen onder de, het balde En nu, goed goed kijken, aandachtig kijken, wat hij ons nu uitlegt, want hier is het een verschijnsel zoals het, wij, zo zeggen, wij zouden zeggen, speling, hè, speling van woorden. En dat is bijzonder belangrijk, bijzonder, zeg veel, veel gebruikt wordt of de manier van uh, het uh, schuil, dus in de Torah ook dat soort schuilgaande betekenissen van woorden, daar zit dus een uh, hint voor ons. Wat het in het woord, in het bijzonder, het woord mietbaar. Dan zullen we leren wat het betekent niet waar het volk Israël naartoe werd gebracht uit Egypte. Wat betekent waar naar krachten. Woestijn, oké, okay, woestijn. Als je dan vertaalt woestijn, ja, ik kan het daarover hebben, maar... De kracht zit altijd in deze, de letters van de schepper zelf. Dat is zijn taal. We dus, kan geen, geen andere, door andere... Eh, Talen, men kan het niet deze eenduidige uh, overeenkomst naar krachten uh, uh, weergeven. Let op. En nu kijk goed wat je zegt. Pirouche. Akatuf misot ola mina bidbar. Akatuf, het is geschreven. Misot ola mina bidbar. Wie is deze die opsteegt uit de woestijn, en, en buigt zich, of andere betekenis kan het zeggen, buigt zich is niet zo belangrijk, uh, nog een keer, Shirashirim, ik had u al gezegd, is absoluut ondoordrongel, do ondoordringbaar, voor het verstand van ons, het is het meest, het, het is een van de, het hoogst, uh, heilige wat er is, Shirashirim, ook bestaat ook zogerval op Shir Hashem. zullen ook dat leren. Dus vertaling daarvan is niet. Uh, is als niets. Vertaling is niet mogelijk. Uh, de regel 7. Behuizigt over, over, over mijn geliefde. Zo. So. Uh, maar belangrijk voor ons is dat woord bamid, mid, hamidbaar. Wie is deze die steigt op uit de woestijn? 13. Amidoubar hu. Bagmarati koen. Bashaata de kala. 18. Alat le hoppa. Kmoshrikatov. Kmoshrikatov le halam. Regel 17. Het wordt bedoeld, wordt gesproken. Hier over Gmartikun, over de toestand van Gmartikun. Bashata, op het moment, de Kala, ala de Hupa, wanneer de Kala, de Malchut, binnenkomt, komt onder de, binnenkomt onder de Hupa, onder het baldakijn. ja, de Gmartikun zal dan zien hieraan binnen, en ook wat. Uh, Zij zal dan onder, het, onder de kopa, onder het bal de trein komen en zich verbinden, verenigen voor altijd met deze hier die. 18. Komo's recht al Zoals het geschreven zal, zal zijn, zoals het gezegd zal zijn hieronder. Om het verheers. 19. Alle binnagen ik mi. We al goed, 20 zot. En de menselijke asiel is 21. En de menselijke niet 23. Hier kunnen we een puntje zetten, want no, dat helpt. Ah nee, hier is een klein stukje. Maar als 24, die je gamma mal goed, dat smaak, kudushak, mohapina. 25. je hier, mi, zot, o la, klala, de trink, kudushin. Euh, 18, na de punt. Om um, een fares, en hij verklaart ons, de zorg. dat mi, zot, dat mi, zoot wie is dat? Dat dat slaat op de regel 19, alle op de bina, die mi heet, waarom goed, en op de mal goed, die zot heet. 20 Waarmee, hij zegt, de zoger, zoger of in bemonde van Elazar, Lazar, Rabbi je hier, mi, zot, dat dan, in de Gmarte zullen mi en zot, zullen, uh, als één zijn. Bechlalachade, als eenheid, zullen zijn. 21. Klala de trinkaduschen, die, samen, die bestaande of samengevoegd zijn uit twee heiligen. Wat betekent dat 22? Kie meterem gmaratikun, want voor de gmaratikun 22 Niekret raka bina kod, kodesh Heet alleen de bina, heet kodesh Heet heliche Wa machut haula elabina Terwel de machut Die opsteig naar de bina 23 Bekudeshet rak, bekudushe Bekudeshaat kodesh, be a bina Terwel vanier de Mahut, Opsteig naar de bina Die wort Geheiligd, alleen maar door de heiligheid van de Bina. Zie je dat? Het is niet de heiligheid van de Malgoed gedurende 6000 jaar, wanneer wij altijd, wanneer wij man doen opstegen. Wat doen wij dan? Malgoed steegt op, de wens om te ontvangen voor zichzelf, kunnen wij zeggen: steegt op naar de Bina, en we, de Malgoed wordt geheiligd door de Bina, maar het is niet de heiligheid van de Malgoed zelf. Niemand heeft de malgoed zelf, niemand heeft de malgoed die heilig kan zijn uit zichzelf. Zie dat? Altijd kunnen we heiligen hoe? Altijd opstegen naar de bina en dan wordt de malgoed geheiligd door de bina. dat is ook uh, een Dat is ook dat, de hele kluw van de hele uh, procedure, de hele. Uh, zeg dat ook de traditie zoals we dat doet dat de man en de vrouw, dat hij geeft haar ook een ringetje, etc., dat is ook heiliging, dat hij haar heiligt. Hij is dan net als uh, ontvanger van de, van de man Bina. De Hupa is dan, de zelf, de, de Baldakijn, is dan de, de bescherming van de Bina. Ja, baldacain. Dat is net als Bina wat we hebben geleerd. Dat ja? als net als uh, uh, Gashmahel, we hebben dat geleerd ook in de prietscheel. Dat is Bina die beschermt beide tot en met hun voeten, de zon. En hij dan van de Bina ontvangt en geeft aan haar heiligd malgoed. Hij zeer de bruid, bruidegom, die heiligt de malgoed door de kracht van de Bina. Niet aan zichzelf, daarom hebben ze ook de baldakei nodig. Zonder baldekijn hebben eh, geen heiligheid. Eigenlijk baldekijn. Ja. Oh, hij kan niet heiligen haar. Zierampien kan niet. Ja? En daarvoor is zij dan eerst daarvoor zeven kilometer omgelopen. Precies, daarvoor en, zij, en ze, daarvoor moeten ze zeven, zeven keer moet ze om hem heen lopen. Want zij moet ook zeven sieroot opstegen. Uh, enzovoort. Dat zijn allemaal heilige dingen die uh, gegeven zijn. Om dat. Wat hij ook ons vertelt, dat 6000 jaar, gedurende 6000 jaar, dus 6000 jaar van de correcties, alleen de Bina is heilig. En de Malgoed die heiligt zichzelf door het opstegen naar de Bina. Wanneer we een doen, dan stegen we op naar de Bina. En dan wordt, wordt ook de, ons Malgoed geheiligd Awaar 23 na de koma. Aval, gamma bina dan, in de maardtikun, 24, gamma zal ook de malchut zelf heilig worden zoals de bina. Daar gaat het ons ieder zei worden net zoals de bina, ze gaat dan omringen de bina op de manier dat ze wordt altijd zal de malchut ook heilig zijn. 1.25 25 naar de punt. Dat betekent geen tekort. Weet je, je mi zod, ola, en dan zal zijn Mi zod die opsteegt, opstegende is, dat zal zijn klaala, de 30 douche, zal zijn samengevoegd, samenvoeging van twee heiligen. Dus in de Wartikon zal in de Malchut en de Binazioen als één zijn, als twee heiligen in elkaar. 26. Mishum, de eerste, het eerste woord. het de derde letter moet niet jud zijn, volgens mij, maar Waw. 26. Mishum. De Trin, Almin, Bachibura, hada hoe Keshura gaat er omdat twee werelden zijn, bevinden zich dan in één een, in een, in eenheid en in één verbinding. Gibura en Keshura is een, een synoniem. Gibura betekent verbondenheid en Keshura betekent ook verbondenheid. Ver, uh, ook verbondenheid. zit een fijn verschil, maar het is niet te proeven. 27. Na de punt. Keshura. Keshura hainu. ha tsurura de haia. haisium der linker kolombiërste regel. Shelle mal goed. Wama sacha mal Om e keshur kul haasfirot twee keer geacht, ze hij kieste jem u als befinnet Jood drie bashave imabinaal in het kashura. Gaat hij legt het ons toch wel uit. Zie, dat voilà we hem hij legt het ons uit wat betekent kashura gaat dus de verbinding, één verbinding wat hij gebruikt het woord kashura. Kashura kashura is betekent verbinding, net zoals Verbonden zijn door ringetje en dat soort. Keshura, ha, keshura wat betekent keshura? Verbondenheid. 27, de rechterkolom. Haai, dat wil zeggen, het sura, de hai, dat wil zeggen, een soort steen van steen des levens. Of f, een bundel, kan je misschien ook zeggen, bundel des levens. Bundel des levens. Shehu Hasiyum Shela Malhood, dat is het einde van de malchut. In de martikum spreekt hij. Dat is het einde van de Malhood. Wa Massachamale, Orchozer en de Massach, die doet Orchozer opstegen. Om Kasher en die verbindt. Ja, dat Orchozer verbindt alles verrood als één. Ja, yeah, we weten dat. De massach en wanneer dat licht oor de komt, dat het, um, wie is de verbinder? Verbinding is dan dat oorgozer, wat wij omhoog doen. die Dat oorgozer, wie er gaat, dat licht verbindt het aankomende licht in één. Dan hebben we tien sferot van beneden, tien sferot van, ben, van boven, en dat is dan als eenheid tista tis stij as als dat zij dan in de martikun de Malchut zij zal dan eindigen bij genat Jood in het aspect Jood herinner je nog in de Jood en niet aan de an he. we hebben dat geleerd in de Zogwerd dat Bina die eindigt in, in Jood herinner je waarom mi Mi eindigt in Jood dat is de eigenschap van Bina maar Malchut de lagere wereld, hebben we geleerd, eindigt in He. Herinner je nog? Ma. Mem. En He. De naam Ma. Eindigt met uh, He. Oftewel dus, de, de lagere wereld. Maar dan zal zij dan Orgozer doen omhoog. En zij zal een worden met de Bina. Ima Bina schiet. Zal zij dan gelijk zijn aan de Bina voor eeuwig. Dat die kraken dat heet één verbinding. Kijk nou wat de zoger ons steeds leert. Ja, hoeveel leren wij ook al over die toesten van Gmartikun? Steeds. De zoger leert ons over de Gmartikun. Van deze kant, van deze kant. Zoveel so artikelen hebben we gehad al over Gmartikun steeds. Dat is, dat als het ware druppelt, druppelt, druppelt op onze, aan on onze kilim verbindt ons met het einddoel. Dat is de hele bedoeling. Het hele, be hele probleem van de mensheid is, van de mens is dat hij geen doel in het leven ziet. Ja, hij ziet niet het doel van het zijn leven, maar hij ziet geen doel in het zijn eigen leven, omdat hij ziet niet ook het doel van de schepping. Alles lijkt chaotisch te zijn. Men verdwaalt in de, in het pluraliteit van allerlei verschijnselen begrijp je, en dat het, dat het zo veelzijdig het leven is, dat wel. Maar de mens moet wel van binnen die eenheid nastreven begrijp je, dan, en proberen steeds verder en verder, dat is wat alles doet, om in alles wat al die verscheidenheid terug te brengen naar één. Naar één, naar de kern... Van alles. Dat is de hele clue. En dat moeten we elke dag doen, want wij worden verstrooid. Geen mens kan niet, verstro niet, ver niet verstrooid zijn. Want wij zijn gezet hier niet in, in, in de wereld als, om in kueuzen te zitten in vaatjes gelegd worden. Ja, wij zijn van de schepper, a schepper, a shem, a shem. En, en dat wij net als eindeltjes lopen. Wie, wij zijn niet zo gemaakt. We zijn niet, alles behalve dat wij moeten alles. Uh, en participeren in deze wereld. En uh, meeleven in deze wereld. Ook, ook niet onverschillig zijn. En God verhoeden om. Oh, neerbuigend over iemand te kijken of, uh, of die, die. Juist, omgekeerd moet het zijn. Want ja. wie leert Kabbalah die begrijpt dat, nie, dat niemand is beter. Niemand, is, beter, niemand is, is erger dan hij. Ja, maar het doet ons niet uh, apathisch worden. Maakt ons niet apathisch. Dat is dat de hele bedoeling. is Want telkens voel je je je dieper, dieper. Jou, tekorten die schijnen absoluut oncorrigeerbaar zijn. He. Zoals een van de Russen die uh, van de, nog van het begin van het tijd van, van de tijdperk van de Bnei Baruch. Hij studeerde daar ook, maar hij ging weg daar vandaan, omdat hij zocht naar individuele individuele bestaan uh, we zijn nu ook goed uh, bevriend met deze ex bb, ex -b -b nee, baruch, <laughs> baruch. baruch. baruch. En, uh, hij heeft dus een en, uh, dat deze forum opgebouwd, etc en ooit, uh, ooit had die meester van, van ja, die rabi Israël die ooit gesproken had over iets ergens geschreven had ook ges gezegd over deze persoon hij had gezegd, iedereen is wel, iedereen kan wel gecorrigeerd worden. Maar hij niet. Over hem had ik gezegd, nee, deze is onge ongecorrigeerbaar. En hij dus ook, dan had ik hem wel eens gezegd tegen hem. En hij is nu, weet wel, is bewust daarvan is. Ik zeg tegen deze persoon, hè, ik had hem daarna gezegd. Hij had me, hij had me gezegd, dat, over, dat, ja, over dat, wat die andere over hem had gezegd. dan had ik gezegd, nou, mijn vriend... Ja, je heet Simonas, ik zeg. Beter compliment zou je niet kunnen hebben. Dat jij niet corrigeerbaar bent, dat is een geweldige. dan betekent, als die grote radio voor jou had gezegd. dat jij niet corrigeerbaar bent, niet te corrigeren bent. Dat iedereen is te corrigeren, maar jij niet. dan heb je een grote kans en heb je een grote zegening in dit leven. Dat het zo is. Want. Elke dag zie ik mijn, mijn tekorten, hoe meer ik leer kabalen, hoe meer tekorten ik zie in mijzelf, hoe meer zie ik dat, hoe geweldig, wat, wat hoe enorm verschil is tussen het, mijn, mijn innerlijk en de volmaaktheid van de schepper. He? En ook dat maakt leven, he? ook dat maakt leven. Dus, zien jouw tekorten nog steeds krachtiger worden, als het waar betekent dat je dichter bij jouw vervulling komt. Pas dan zie je dat jij dichter komt bij jouw vervulling, en, en niet dat je meent, men denkt dat die, dat die wel corrigeerbaar zijn. Ik voel wel dat ik onmogelijk is, net of het onmogelijk is om mijzelf te corrigeren, op de manier dat... Uh, dat ik zou dan voelen dat, oh, nu ben ik net als King Kong. Nee, het is een heel ander gevoel. Het is een fijn, dun gevoeletje, dat gevoel van dun straaltje van het geset, dat ik weet dat ik gered word. Dat het ergens, het is net als. als, uh, net als, als uh, hoe zeg dat? Het is net als uh, telkens elke dag onder een gerechtshof in de, te komen te staan. In de gerechtshof te, te komen te staan. En daar allemaal zitten dan de uh, mensen, dus zeg maar, de ze zij die jou verdedigen en de anderen die jou aanklagen. En dat jij staat, en dat staat op een puntje bij puntje. Dus het is wel bijna 50-50. En dan aan het einde van de dag eigenlijk... of in elke toestand... komt het wel het verschilletje van... Ja, 52 tegen... 48... of 51, 49... om jouw... vrij te spreken. Oké? Oh, dat, dat is het echte leven. Want alleen dat... ja, ja want dat is de regel, de, de wet van 50-50. Altijd stelt men iemand die aan zichzelf werkt, in de toestand van 50-50. Jij hebt al gewerkt, en opeens, je voelt wel geweldig, dat je iets, als het ware, uh, net als je verdiende iets, dat je een uh, geweldig gevoel hebt, en, en reding. En dan de volgende dag weer, of uh, even ietsje later, dan weer 50-50. Mensen, dan geef je weer een 50-50 en moet je weer werken. En dan loop je weer zelf vrijwillig de rechtbank binnen. Dat en dan ga ja, precies. En dan loop... Vrijwillig steeds die rechtbank binnen. Ja, precies. Niet dat, ja, ja. niet dat jij wordt opgeroepen. Niet dat jij wordt... krijg je dan... Uh, dat, uh, uh, ...oproepen naar, om naar een rechterbank te gaan. Maar jij komt zelf naar de rechtbank... ...om uh, rechtvaardig oordeel te vragen. En dat is voor jou een uh, criteri criterium om verder te gaan. Niet dat jij zelf zegt... Ja, ik ben oké, okay, ik ben goed. Ja, ik kan nog beter zijn. Nog beter kan ik zijn. Nog goeier zijn, zoals ik dat zeg. Maar, maar, uh, weet je, maar dat jij weet. Nee, mijn oordeel geef ik aan, aan het gerechtshof. Ik ga niets bepalen wat ik doe, wat ik doe. Maar het oordeel is niet aan mij, interesseert mij niet. En dat is het geweldige. Om niet jezelf te... Uh, evalueren jezelf, hoe dat zit in elkaar, want dan is het al direct, begint het binnen, binnen het verstand. Altijd verbinden jezelf met de hogere, niet opletten, niet geen logica, boven het verstand, niet onder logica, maar boven de logica. Onder logica is ook weer niet goed. Het moet overloven, het want de onderlogica, je, je, je werkt niet aan jezelf, je hebt geen lijnen, je moet wel bijna lijnen hebben aan het, het, moet, aan de ene kant moet het, het de, volledigste logica zijn de logica zijn van volledige concentratie zijn en oplettendheid en waakzaamheid, dus linkerkant waakzaam, absoluut waakzaam, altijd waakzaam, maar dan is het een fijne vorm van waakzaamheid en aan de rechterkant deze koe die dus op de vee, op de vee loopt te grazen met dat staartje zo wo, dat staartje. die beide moeten we die combineren en dat is, dat is het geweldigste van het leven, zie je. Dat is, juist deze combinatie van die twee... Ja, het maakt het leven. En het is nooit in mijn handen, het is niet in je handen. Zo moet je het opstellen. Het is, aan de ene kant ben ik absoluut... Uh, ...onafhankelijk... ...autonoom, et cetera. Aan de andere kant heb ik niets van mezelf. Dat is... Ik krijg een hele grote clue om dat allemaal in elkaar is. Maar dat is zo het leven is. Ja? Want het is de mensen zo gemaakt dat die altijd moet vragen, verzoeken. En daardoor verkrijg je zijn vrijheid. Niet dat onze vrijheid is. Vrijheid bestaat uit uh, iets wat... Uh, dat, uh, om om helemaal vrij te zijn van alles en van iedereen en van alles. Vrijheid betekent van alles vrij zijn, maar dan via Jeshua verbonden zijn, absolute verbondenheid hebben met Jeshua, via Jeshua, met de Schepper. Dus dat is, daar is, daar gaat niets Als iemand zegt, nou, ik wil vrij zijn, ook van Jeshua, <laughs> ik wil ook niet meer, niet verbonden zijn, niet met Jeshua, en, en, en, en, en dan, dan, dan is het, wat is dan? Dan, dan is, het, ja, dat is dan, dat is het begin van het. alle kankergezwellen in alle vormen van het bestaan, dat kan niet. Dan, dan wordt men, als men zegt, nou ik wil niet verbonden zijn met die jour, dan wordt men verbonden automatisch met de andere kant. Ja, met de andere kant, met de sikra agra, dat kan niet anders. Fier, now the.